De politie heeft gisteravond een van de twee meisjes gearresteerd. Die worden verdacht van de beroving van een blinde miljarden. De 76-jarige man werd zaterdag in Graven aangesproken door twee minderjarige meisjes. Die probeerden zijn tas te stelen en drukte daarbij een sigarettenpeuk in zijn gezicht uit. Ze gingen uiteindelijk zonder buit op de fiets vandoor. Na een getuigenoproep kreeg de politie tips binnen die naar een van de verdachten leiden. De politie denkt dat andere verdachten ook snel kan worden opgepakt. Wielrenner Johnny Hogerland is van plan morgen gewoon weer te starten in de Tour de France. Hij heeft dat op, dat op 3FM gezegd in het programma van Giel Belen. Vandaag is er een rustdag. Hogerhand kwam gisteren zwaart ten val toen hij door een volge auto in het prikkeldraad werd gereden. Hij reed de etappe uit en werd in het ziekenhuis 33 keer gehecht. Hogerlands ploegleider wil dat het aantal auto's en motoren in de Tour met de helft wordt verminderd. Hij gaat daar met zijn collega ploegleiders over praten. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag stapelwolken, blijft overal droog. Er wordt 21 graden aan zee en een graad of 25 in het binnenland. Morgen wordt het nog wat warmer, in Limburg mogelijk 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Knopende Wateraarsmeer en Muiderslot 7 kilometer. Tot zover de verkeers... Bent u al BN'er? Nee?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 En, uh, gebakjes. Werd, gebakjes en taartjes oh, en, uh, lekker. dat werd hier afgekocht ja. ja. oh, ja. en nu heb je, de, je bent zelf bakker ik ben zelf bakker. Bakker, bakker en je ja. maakt zelf al die lekkere Wij dingen we maken nu zelf, uh, heel veel slag op gebak ja. veel de koeken, veel stukwerk uh, mm. taarten op bestelling ik oh, doe oh, veel zei. chocoladewerk en, uh, ik heb ook een eigen lijn bonbons die ik zelf maak die oh, we daarnaast naast ja. de verkopen ja. dus uh, ja het is uitgebreider geworden en we hebben het op de winkel oh. ook helemaal verbouwd ja we. ook nog ja. En, uh, yeah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 Ja, dat hebben we helemaal leeg gehaald en een hele banketbakkerij uh, hebben we daarvan gemaakt. Met oven, inkoelingen, alles erop en eraan. En, ja. Uh, ja, ik kan uh, alles produceren nu achter Ja, dat ja. is heel professioneel. Ja. En uh, ja, waar, waar heb je dat allemaal geleerd? Heb je een banketbakkerschool? Waar, waar is dat? Hoe doe je dat? Ja, ik heb een banketbakkersopleiding gedaan. Ja. En, uh,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 Ja. Toen je helemaal klaar bent en dan, uh, ja, dan uh, kun je voor jezelf gaan beginnen. Leuk ja. hoor. En wat vind jij nou het leukste om te maken? Ik zie nou net die uh, lekkere koekjes komen uit de oven. Ja. Wat vind jij zelf het leukste om te maken? Want je doet natuurlijk al heel wat jaren allerlei dingen. Nee, het maakt mij eigenlijk niks uit. Nee. Ik vind eigenlijk alles leuk van het vak. Ah. Of ik nou ijs moet maken of puddingen of, of gebak moet ja. maken of chocoladewerk. Nee, dat maakt, dat maakt me helemaal niet uit. Ja. Ik vind eigenlijk alle facetten van het, uh, van het vind ik heel erg leuk. Ja, ja. Absoluut. En je ziet er nog uh, slank uit. Hoe doe je dat met al dat lekkers van je de hele dag? Ja, nou.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 een Zandvoorts gebakje van vroeger. Ja. En ik wist dat niet. En uh, toen hmm. we hier gingen beginnen had ik van wat oude brood en maquette vernomen dat dat weg was uit het dorp vandaan. Uh -huh. En uh, ik heb wat informatie daarover ingewonnen. En daar zijn we eigenlijk mee gestart.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 Ja, het zijn echt het is heerlijke, heerlijke gebakjes. Heerlijke gebakjes. Ja. Want ik weet het nog van de tijd van mijn oma. die had dat altijd. Dus dat is wel even terug. Heb je nog een favoriet iets? Wat je zegt, nou dit moet je echt geproefd hebben. Als we hier iets komen halen. Uh, we zijn heel erg bekend om de gevulde koeken. Daar ben ik Aha. al twee keer kampioen van Noord-Holland mee geweest. Oh. Met mijn recept. Ja. En ik heb het vak ook een beetje van mijn opa geleerd. Want ik kom uit hm. een brood- en bakkeerbakkers familie vandaag. Oh, vandaar. Dus als, ja. toen ik twee of drie jaar oud was, liep ik al een hm. beetje in de bakkeerbakkerij rond. Ja. En ik ja. heb nog vele recepten van mijn ja. opa, waarvan de gevulde koek, amandelkrullen, ik heb een heerlijke speculaas recept, nou zo heb ik nog meer, cake recepten van mijn opa, zo heb ik nog meer recepten en die gebruik ik dus ook echt daadwerkelijk hier, ja. Uh, ja, in deze winkel. Dus het is echt door de generaties heen al eigenlijk, dat is bijzonder ja, ja. en dat maakt het natuurlijk nog extra lekker, ja, want dan goed. weet je precies ja. van vroeger nog wat ja. er allemaal in hoort. Ja, nou, beste recepten zijn ook echt heel goed van vroeger. Ja, hoe bedoel je dat echt heel goed? In vergelijking met van nu? Nou, ik weet niet, met vergelijking van nu zou ik dat niet precies nee. weten. Maar dit zijn oh. echt hele goede recepten nog van vroeger, echt van mijn opa nog. En, oh, ja. Ja. Ja, dat, uh, ik vind dat wel gewoon echt kwaliteit. Oh. Dus, uh, vond je dat als kind nou meteen al leuk om in dat uh, werk door te gaan? Of moest je helpen met koekjes inpakken? Vond je dat niet zo ja, leuk? Ik moest eerst helpen met koekjes inpakken, inderdaad, en brood snijden en dat soort zaken. Of ja. was brood en oh, ja. Ik ben ja. alleen bakken. Maar ook dat vond ik leuk. Okay. Dus, uh, nee, ik heb eigenlijk mijn hele leven leuk gevonden. Tot ja. Ja. Dus nu en nog. Nou, dan heb je een soort uh, werk van je soort hobby van leuke dingen ja, gemaakt. Ja, dat is echt uh, mijn werk ja. Ja, Het is hobby. bijzonder. Ja, absoluut. En hoe kom je zo in dit pand terecht? Nou, deze zaak stond ter overname, dat hoorden we in het dorp. En, uh, oh, ja. Ja, zo is het eigenlijk gelopen. Ja. En we hadden vorig jaar in mei onze laatste winkel verkocht in Halen. Ja. En Toen zeiden we, nou, als we nog een kans hebben om in Zandvoort te kunnen beginnen, ja, dan, zullen we dat, dan willen we dat heel graag. Ja, want jullie wonen hier ook, hè? Ja, we wonen nu 16 jaar in Zandvoort. Ja. Ja, klopt, ja, dus, dus ja, ja, zo is het gelopen ja, eigenlijk. Het dus, uh, is wel uniek, zo dicht bij huis woon je. Ja. en, en, en, en je, je, bent je bent er, er zo. Leuk om te horen hoor. Nou, is dus echt een aanwinst voor het dorp, dus een hele goede banketbakker. Ja, dat ook wel, ja. Nou, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Dankjewel. Avec ma gueule de méthèque, de juif de patre grec, en mes cheveux aux quatre vents.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 Met alle anderen. En dan plotseling is daar uh, de uitslag. en uh, ja, Wat groot. Ja, ja. Ben je een winnaar of niet? <laughs> <Ja>. en, dat <laughs> en dat wordt dan bekendgemaakt in de pakketbakkerswereld of in het dorp waar de je werkt? Oh, in de krant ja, staat het. Ja, Van je hebt de prijs gewonnen. Ja, de laatste keer dat we gewonnen was in uh, Haarlem op de botermarkt waar wij zaten toen. En toen stond het in het oh, en uh, In het verleden in de Telegraaf. Wat ja. leuk, joh. Ja. ja. ja. Dus, uh, de,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 En wij zijn 24 uur per dag samen altijd. Ja, en dat is wel leuk. Hoewel, het kan natuurlijk ook ja. wel tegenvallen, maar nee, ons <laughs> jullie niet. houden het vol. Nee, nee wij kunnen, kunnen we heel goed met elkaar door één deur en uh, huh. ja, we hebben het altijd erg leuk samen. Ja, ja dat ja, scheelt al natuurlijk. Al gehad ja. en nog steeds. Ja, ja we hebben altijd wel erg veel uh, om te lachen met elkaar. We zien ook altijd alles. Ja. En we zien ook altijd hetzelfde. Ja, wat leuk. Dus het is wel ja. heel leuk, ja. ja.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 of gaat of gaat staan sms of weet ik, wat ja, ik allemaal zie in bepaalde dus, ja.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 Nee, niet eruit te krijgen, maar <laughs> dat ze met een vergeten. met een Dat ze blijven zijn, ja. ja. ja. Hmm. Dat, dat je de mensen toch nog even wat meegeeft. Dat ja. is dan niet zo'n makkelijke tijd waar we met z'n allen in leven. Nee, dan moet je wel een beetje vrolijk blijven, natuurlijk. Wel... Ja, dat vind ik wel. Is, en we ik ben een winkel ja, die erg uh, ja. natuurlijk te maken heeft, toch wel met een bepaalde uh, ja, vrolijkheid in het leven. Je komt hier binnen omdat je of een lekker gebakje wil, of ja. een koekje. Of... Er is wat te vieren, je ja, bent geslaagd of een feestje. Ja, dat is wel een leuke kant je van je werk idee. natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Ja. ja, Ja, dat is heel leuk. Ja. Je kan natuurlijk van ieder, alles een feestje maken en wat lekkers halen, hè? Want ja. dat maak je dan vaak mee, dat mensen komen omdat ze iets te vieren hebben? Ja. En dat delen ze uh, met jou? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik heb een verjaardag of ik heb een bruiloft of ik... Ja, heb... ja helemaal leuk. Ja. Goed hoor. Ja. Ja. En dan probeer ik toch wat ze goed uh, het best te doen, dat ze dat krijgen wat ze ook voor ogen hebben. Ja. Ja. Quiero decirte que vertellen en ik aan quiero explicarte que la vida era wat mijn leven aan je was. Wat ik in je had gestopt. Wat ik in je sin preguntarte confiaría, con el correr del tiempo te fuiste alejando.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 En nada, nada in en su lugar. Ahora mi corazón se parte en dos. Se quiebra mi vida, profunda la vida. Je hebt ook een heel zitje. Of hoe noem je dat? Een soort theesalonnetje erin. Dat is wel heel erg leuk. Hoeveel mensen kan je hier te gast hebben? Ik heb... Stoelen staan 12, maar ik heb ja. beneden nog stoelen en nog wat tafeltjes, dus ik kan altijd wat uitbreiden. Ja, dus ik kan heel ja. gezelschap ontvangen. Ja. Ja. En doe je dan ook iets op aanvraag? Of is het, de mensen komen binnen en dan eten ze wat? Of is het spontaan, altijd. zeg maar? Oh, het kan allebei. Ja. ja, vorige week had ik een, een high tea en dat was ook oh, heel ja. leuk. Ja, ja. ja, heel gezellig. Mm -hmm. En ja, ook gewoon de passanten en onze en vaste klanten die we hebben, ja. die, die altijd koffie of thee komen drinken. Leuk, en, ja. Maar high tea moet je wel van tevoren even afspreken. Ja, kan je reserveren. Ja, ja, ja, daar is wel ja. wat werk aan. Ja, jullie ja, moeten natuurlijk extra dingetjes allemaal maken. Wat krijg je bij zo'n high tea? Ja, dat uh, is een overleg eigenlijk. Oh, ja. Want ja. dat is weer zoiets, als jij bij mij binnenkomt en je zegt, nou ik wil een high tea.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 Natuurlijk, ja. Uh, ja, dat, dat heeft deze winkel wel een enorme meerwaarde gegeven. Ja, ja. ja. En dat merken we ook. En we merken ook dat de, de, de, de bewoners, onze dorpelingen, zo enthousiast zijn. Mm -hmm. En zo vriendelijk en aardig. En ja. Ja, dat heeft ons uh, ja, best wel heel veel gedaan. Dat ja. We hebben veel winkels gehad, uh, natuurlijk. Ja. En veel meegemaakt.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 En dan z'n doe je mee aan het ontbijt en dat is dan in het château en dat ja. dan staat het klaar. Oh, ja, ze zijn zo vriendelijk en hij ja, is ongelooflijk. Ja, je, je op de boerderij ja. als je dat wil of niet, wat je, wat je zelf ja. wil. En welke streep van Frankrijk is dat? Misschien willen de zandvoortjes erheen, ja. de Bourgogne. Ja, geweldig! <laughs> boon aan boon moet je doen, zo leuk. Ja. Ja. Die komt ik ben ja. heel van Bourgogne. Ja.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 Nou, helemaal goed. Bedankt voor het gesprek. En heel veel succes in zandvoort met deze zaak. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik dat jullie zijn geweest. Ja. Ik ja. de Kijk, chacun peut me voir. Je ziet pas à la fois. om met l'éclat de... Hit the door, Harvotam Lady, Wahani tote him, the masmero. The hit the door, Harvotam Lady, Wahani you Goel goel goel goel pero yil medu od minchama lo yisa goel goel goel goel kerev pero yil medu od minchama lo yisa goel goel kerev pero yil medu od minchama lechitatu. Arbotam Hamleitim, bajanitote hem, le le masmerot, lo goyel goyejere, per lo ilmedu, per lo ilmedu, onil goyel per lo medu od